Drie uur duw ik het eerst raam met het NOS-journaal. Het Nederlandse Rode Kruis begint een inzamelingsactie... voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan in de Filipijnen. Voor donaties is het Gero nummer 7244 opengesteld. Het natuurgeweld trof op de eilandengroep ruim 4,5 miljoen mensen. Volgens de officiële cijfers zijn er 1200 doden... maar het werkelijke aantal komt waarschijnlijk boven de 10.000 uit...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 Hij was niet in functie en hij had bijna 2 promiel alcohol in zijn bloed. Dat is vier keer meer dan toegestaan. Het hele gezin moest naar het ziekenhuis. De 29-jarige vader is ter observatie opgenomen. Het rijbewijs van de politieman is ingenomen en de politie start een intern onderzoek.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 AWB verkeersinformatie. Files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Badmen 2 kilometer. Hij heeft te maken met een spoedreparatie. De linker is dicht. Verderop richting Amsterdam door werkzaamheden bij knooppunt Hoevelaken 6 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Koenplein en Westpoort 2 kilometer. 4 kilometer op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft. En na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zevenbergse Hoek 5 kilometer.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 Welkom ja, terug, tweede uur langs de lijn Frank uit NEC Ajax. 33 minuten onderweg, het is 0-2 geworden. Amper twee minuten na de 0-1 van de Jong kwam die bal opnieuw in het strafschopgebied bij NEC. Daar dacht Breur die bal met buitenkant links uit de lucht te kunnen plukken. Dat deed hij ook, maar hij schoof hem zo in de voeten um, daar bij een tegenstander. En die legde hem weer naar Siktersson. Die hoopte de bal vanaf de achterlijn over de doellijn te krijgen. Bij de tweede paal kreeg hij wat hulp van Boylissen. Die maakt uiteindelijk de 2-0 voor Ajax in Nijmegen. Pas Ticheler. Fase geweest waarin PSV en Breda wat meer grip op de wedstrijd leek te krijgen. Het is 0-0 na ruim een half uur. Maar uh, tot hele grote kans heeft dat niet geleid. Of het moet het ene moment zijn geweest dat de paai wel heel mooi tussen twee man glipte. Eigenlijk zo'n actie zoals we dat ook vaak zien doen. dat je denkt het kan niet, maar toen bleek het toch te kunnen. Maar wat hij vervolgens afleverde als schot was heel zwak. Nu een kans voor Nak, Peritsap uit het spel. Want uh, de vlag omhoog. Bovendien schiet hij de Paas die van achteruit komt. Van kwakman nog overhoog. Dus dat doet er allemaal niet zoveel mee toe. Maar de grensrechter stond al te vlaggen. Titon heeft het opnieuw niet gezien. Want die staat nog steeds tegen de zon in te kijken. Die gaat in de rust de zonnebril kopen, denk ik. In Turijn bij de Wereldbeker shorttrack was zojuist Shinky Knecht in actie op de 1000 meter... in de halve finale. Sebastian Timmerman. Een plek in de A-finale zit er niet in voor Shinky Knecht. Hij wordt namelijk derde in die halve finale. Achter Victor Aan, dat is die Koreaan die tot Rus is genaturaliseerd. En achter de Canadees Olivier Jean. Dus nadat Jorien Tamors al min of meer werd uitgeschakeld... of werd verwezen naar de B-finale op de 1000 meter bij de vrouwen... overkomt Shinky Knecht dus datzelfde op de 1000 meter bij de heren. In Rotterdam... Is is de de hockeytopper tussen Rotterdam en Amsterdam. Tim Steens. 17 minuten gespeeld, nog steeds 2-0 voor Rotterdam. Maar consternatie een paar minuten geleden. Want Valentin Verga van Amsterdam kreeg een rode kaart. Zelden vertoond in het hockey, direct rood. Van scheidsrechter zegt de Koen van Bungen, Wat is er gebeurd? Hij had een uh, duel met uh, Sevvy van As van Rotterdam, de zoon van bondscoach Paul van As. En blijkbaar heeft uh, Valentin Verga expres met zijn stick in het gezicht geslagen van Sevvy van As. Nou, die heeft wat tanden verloren, want die lagen op het kunstgas. Valentin Verger die pakte die tanden op, ging met Sevvy van As mee naar de kleedkamer. Uh, ja, dat is uh, goed uh, sportmanship, zoals het heet. Daarna kwam Valentin Verger weer terug op het veld en kreeg ineens de rode kaart van Koen van Bungen. Dus Valentin Verger, komt weer terug naar de kleedkamer, want daar zit hij nog steeds. Amsterdam met uh, man minder, zeg maar. Hoewel, met Interchange heb je dat niet, maar het niet ver gaat doet niet meer mee. En Rotterdam staat nog steeds met 2-0 voor. Zo direct ook tennis. Op punt van beginnen in Londen de halve finale in de ATP World Tour Finals tussen Rafael Nadal en Roger Federer. Alfabiet met Fascination. Vorige week knoeiden NAC en PSV erop los. Hoe doen ze het nu? Ja, euh, laten we zeggen, ze houden zich uh, geheel aan de nieuwe trends in de Vaatlandse uh, Eredivisie. Kortom, uh, zo af en toe is het aardig en zo af en toe is niet zo aardig. Het leeft in ieder geval een schouwspel op waarbij je tot dusver niet te veel erop durft te zetten wie er nou gaat winnen. Er worden aan beide kanten wel weer domme fouten gemaakt. Schaars zo even zomaar de bal kwijt leveren de NAC kans op nu. Gaat NAC opnieuw aanvallen, Lurling. Veel te veel risico nemen bij Paasje. mislukt. Luk komt wel een herkansing. Vanaf de rechterkant gaat de bal voorkomen. Nu met de tweede paal. Stuit het eigenlijk over Perica heen. Die uh, bij toch centrumspits is trouwens. Poepom vanaf de zijkant. En Sarpong aan de andere kant. Maar de bal is net te hoog. Zo blijft het 0-0 na 37 minuten. We hebben Ter een uh, goede redding zien maken. Een paar minuten geleden aan de andere kant. Waarmee hij voorkwam door zeer alert zijn doel uit te gaan. Om te voorkomen dat uh, Narsing zo ineens vrij voor hem opdook. Dat heeft uh, aan die kant nog wel wat... Uh, kopzorgen gekost denk ik dat moment. Aan de andere kant hebben we dus wat vrije schoppen gezien van Nak, die met de luchtmacht die Nack dan meestuurt eigenlijk per definitie gevaarlijk zijn. Want dan komen daar toch ineens nou ja en de twee centrale verdedigers Kwakman en Drost en Seuntjes en dan kan Buis daar nog tussen staan en Peritza en Poepon. Het zijn allemaal geen kleine jongetjes. PSV heeft het uh, beslist niet makkelijk. Wel zoals gezegd een fase gehad eigenlijk van een minuut of tien waarin het redelijk de controle over de wedstrijd had. Maar dat lijkt nu in de slotfase van deze eerste helft wel weer een beetje voorbij. Ingooi voor Nak, ter van voor de middenlijn, Kenny van de weg. Die uh, even wacht omdat er een blessurebehandeling is voor Poupon, Die even zich heeft gemeld langs de zijlijn. Zodat Nak nu met 10 man in het veld staat. Ik heb eerlijk gezegd niet gezien wat er gebeurd is. Het valt allemaal wel mee denk ik. Want uh, hij laat zich behandelen. Ik denk als een hand. Misschien dat hij daar ongelukkig op terecht gekomen is. Dat zou kunnen. PSV neemt inmiddels de bal over. En heeft de hoofd van de middellijn nu balbezit met Schaars. Schaars en Maher die eigenlijk onder druk van tegenstanders maar één kant op kan. Dat is even terug. Dan maakt de rover denk ik een overtreding. Sarpon doet dat even later zeker. 10 meter over de middenlijn krijgt PSV dan de vrije schop. Dat is dan voor Poupon ook het zijn om weer het veld in te komen. En zo is het in ieder geval weer 11 tegen 11 na 39 minuten bij die 0-0 stand. Maar uh, ja, NAC heeft inderdaad merkwaardig genoeg een uh, nederlaag vorige week opgelopen in Waalwijk van 3-0. Terwijl ze een week daarvoor hier op dit veld ineens uh, met 5-0 hebben uitgehaald tegen Go Ahead. Het kan kortom verkeren. Dat uh, geldt natuurlijk voor PSV ook. Dat dan afgelopen donderdag weer eens won in de Europa League. Maar daarvoor vijf wedstrijden zonder zegen was gebleven. Je kan het... En dat weten we inmiddels wel een beetje. Eigenlijk geen pijl meer optrekken. 0-0 de stand. 39 minuten onderweg. Slecht uitverdedigen nu van Schaars. Zomaar weer de bal bij Nak ingeleverd. Dat hem dus op die manier wel weer heel makkelijk cadeau krijgt. Ajax heeft een hartstikke makkelijk middagje in Nijmegen. Ja vooralsnog zeker. Ja. Er wordt zich geen strobreedte in de weg gelegd eh, lijkt het wel. En eh, ze kunnen er lustig op los combineren. af en toe een doelpunt maken nu Higden die geen steun krijgt. En eh, de bal zich laat afsnoepen door eh, Veldman. Dan schiet Ajax voor de veranderingen zijn bal zomaar blind naar voren. In plaats van dat NEC dat doet. Die hebben nu de bal achterin. Dus gaan ze dat ongetwijfeld zo alsnog proberen te doen via Conboy. Die legt eerst even breed op Breuer. Dan moet je altijd even uitkijken of er iemand echt vrij staat. Die krijgt hem dan namelijk wel. Kolwijk is dat in dit geval. Probeert de combinatie aan te gaan. Met Conboy. wordt dan vastgezet door Blind. Kolwijk is dan mans genoeg om in ieder geval een balbezit te blijven. En Breuer die bal naar voren te laten roeien richting Higden. Tussen drie Ajax erin. Wint in ieder geval het kopduel. Rex moet dan de bal breed leggen. Doet dat een tikje te Diep levert zomaar in bij Van Rijn. Daar is het heel druk op het middenveld rond de middellijn met Ajax-Siede. Er staat hier en daar een NEC'er. Toch blijft de ploeg uit Nijmegen in balbezit via Kolwijk. Die laat de bal handig via Schöne over de zijlijn lopen. En mag dan gaan gooien. Laat het uiteindelijk na nou, eerst zelf gedreigd te hebben. Natuurlijk aan leibaker Cabessi, Want die is linksback En dat is gewoonte in het voetbal. Dat de backs de ingooien nemen. Jantje leunt wat achterover. Van Rijn loopt weg. Dus valt Jantje en krijgt hij een vrije trap. Halverwege de helft. Van Ajax vanaf de linkerkant, daar waar Jantje normaal gesproken vandaan komt, gaat die vrije trap dan komen. Kolwijk en Janscher bij die bal. Natuurlijk de centrale verdedigers mee. Naar voren. Breuer is dat onder andere. Die heeft nog wat goed te maken. Dus die misstaat daar niet. Higden. Ajax houdt iedereen van NEC buiten het eigen strafstopgebied. En uh, gooit daarachter dan de buitenspel vol open. Janscher is degene die moet gaan aangeven. Richting de tweede paal. en uh, Sillis is scherp op zijn rand van zijn doelgebied. Vrije trap met afstand. Niet goed genoeg. Klaassen kopt gemakkelijk weg. NEC komt uh, dan uh, weer van achteruit. Ajax komt dan van de goal af. En dan is er ruimte bij Breuer die daar nog een beetjes beetje is blijven hangen. Die heeft veel tijd nodig om de bal te controleren. Schuift hem voor de goal. Zover komt die bal niet. Nog een poging om hem voor de goal te schuiven. Veldman werkt weg. Kan iemand van NEC hem oppikken? Conboy probeert het. Dat lukt niet. Smoft uit de tweede lijn. Die schiet die bal bijna het stadion uit. Nou goed, we zijn vlak voor rust. 44e minuut zitten we in NEC Ajax 0-2. En Ajax heeft het, wat je zegt, makkelijk. De voetballers uit Amsterdam hebben het makkelijk. De hockeyers niet in Rotterdam. Tim. Klopt, want uh, Amsterdam maakt een beetje een geslagen indruk, moet ik zeggen... na die rode kaart van Valentin Ja, Het is ook niet niks, hè. het is, gebeurt bijna nooit in het hockey... dat je een direct rode kaart krijgt. Dus ja, er moet wel iets gebeurd zijn, want het dat de Koen van Bunger... stond er wel bovenop, moet ik zeggen, en wij zien het van een afstandje. Maar, Jullie hebben uh, toch een video referee? <laughs> ja, niet in de competitie, uh, Hugo. Okay. Alleen bij internationale toernooien en bij de Euro Hockey League. Dan heb je de video, dat kan ik nog even terugzien... maar de collega's van de televisie, van de NOS, die hebben het volgens mij wel goed gezien... Ja, en die hebben toch een beetje een twijfel dat Valentin Verga uh, niet expres deed. Dus uh, ja, Koen van Bungen, de scheidsrechter, die uh, vond dat, dat hij het zeker expres deed. Dus die heeft hem weggestuurd met een rode kaart. En hij mag ook niet, mee, niet eens in de dugout zitten. Dan moet je gewoon in de kleedkamer blijven op de, of op de tribune. Nou, daar zie ik hem inmiddels zitten. Hij heeft al gedoucht. Dus uh, ja, niet, niet lang gespeeld. Een minuutje of twaalf heeft hij gespeeld. En dan een rode kaart. Maar goed, Rotterdam staat met 2-0 voor. Het was bijna 3-0. Want de derde strafcorner werd door Timo Kranstauber Keihard ingepoetst, maar die bal belandde heel hard op de lat en zo bleef het 2-0. Heeft Amsterdam nog iets teruggedaan? Ja, heel klein beetje. Twee strafcorners gekregen. Rock Oliva, de Spaanse international van Amsterdam, die poetste de bal op Pirmin Blaak, de keeper van Rotterdam. En die had daar geen problemen mee. En even later een tweede strafcorner, die werd door Billy Bakker een beetje verprutst. Zodat we op dit moment nog acht minuten hebben tot aan de rust. Rotterdam, ja eigenlijk de betere ploeg op dit moment. En Amsterdam zal in de rust eventjes de zaken goed bij elkaar moeten halen. En taken van de 100, de coach zal het ongetwijfeld gaan doen. Maar voorlopig is Rotterdam de betere ploeg en staat terecht met 2-0 voor. Slotfase NEC Ajax van de eerste helft. Hè? Ongelooflijk. Siktersson die krijgt een kans. Helemaal dwars door het midden. Keurig aangegeven. Alle ruimte om op Johnson af te gaan. Sterker nog. Hij gaat op Johnson heen. De goal is leeg. Hij kan hem zo binnenschuiven. Hij schuift hem anderhalve meter naast. de IJslander Een enorme kans gemist op 3-0 van Ajax. Dan was de hele tweede helft nog saaier geworden dan dat de eerste eigenlijk al is. Met die 2-0 voorsprong op dit moment voor de ploeg uit Amsterdam. NEC kan behalve in de openingsfase met een paar countermogelijkheden... niks klaarspelen in het eigen stadion. En Ajax... Dat kan het op halve krachten wel. 2-0 dus hier. Hoe is het bij jou Bas? 1-0 wordt het voor PSV. Een minuut voor rust. En de goal komt op naam van Locadia. Gaat een goede aanval af vooraf. Waarbij Depay en Toyfonen zijn betrokken. En eigenlijk juist op het goede moment elke keer de ruimte zien. En het paasje net weer iedere keer een beetje naar de linkerkant verleggen. En uiteindelijk komt die bal bij Locadia terecht. Die staat aan de linkerkant in het strafschroepgebied van NAC. En schuift de bal. Ik denk dat dat allemaal nog niet eens zo heel erg makkelijk was onder de keeper door. Daar stond nog wel een verdediger in de weg ook. Maar dat deert hem eigenlijk allemaal niks. En zo, eh, ik zit naar de herhaling te kijken. Als ik de herhaling zie, vind ik dat de er ook niet helemaal geweldig uitziet trouwens. Maar vooruit maar. Hij schiet hem uit een niet al te makkelijke hoek goed binnen, Lokadia. Dat is voor een split van PSV ook pas zijn tweede goal van het seizoen, zeg ik erbij. Die split die op de bank zit, Tim Matafs, heeft er in de competitie ook pas twee. En in die zin is het heel veelzeggend dat Wijnaldum, die er toch echt al heel lang niet meer bij is bij PSV... nog altijd de clubtopscorer is met vier goals. Maar goed, PSV zal daar nu even maling aan hebben. Want Jurgen Lokadia heeft in de slotminuut van de eerste helft PSV op een 1-0 voorsprong gezet in Breda. Het is inmiddels rust in Nijmegen. NEC Ajax staat 0 in Londen wordt vanavond en vanmiddag gespeeld... in de halve finales van de ATP World Tour Finals. Zeg maar het officieuze WK of het, WK of het eindejaars toetje, hoe je het wil noemen. Vanavond Djokovic-Wawrinka, een Servië tegen een Zwitser. En vanmiddag net begonnen een Spanjaard tegen nog een Zwitser. Nadal Federer, Mark Brasser. Ja, eerste game inmiddels gespeeld. Henry, Die eerste game gewonnen door Roger Federer. Hij begon met z'n En haalde die eerste service game heel overtuigend binnen. Zijn intenties werden ook meteen duidelijk in die game. Hij speelde één keer surf en volley. Hij bracht één keer zijn voorhand in stelling. Scoorde ook meteen met die voorhand. Ja, hij zal het tempo hoog moeten houden, Federer. Hij zal niet de rally moeten aangaan met Rafael Nadal. Dan is hij de mindere. Maar hij zal het van het snelle spel moeten hebben. Het surf en volley spel, het aanvallende spel. En dan met name met die gevreesde voorhand van Federer. Als die gaat lopen. Ja, dan, dan is er weinig kruid tegen gewassen. Het is de 32e ontmoeting tussen deze twee. Ja, vanuit het oogpunt van Roger Federer vond ik wel een mooie. Ik las hem ergens op een site. Juan down, Rafa to go. Mm. Zo is het. Juan Martín del Potro heeft hij verslagen. Dat was die belangrijke wedstrijd, die fantastische wedstrijd. Die laatste groepswedstrijd van gistermiddag. Die hij uiteindelijk in drie sets won. Waarin Federer heel veel veerkracht toonde. Eh, waardoor hij zich plaatste voor deze halve finale. En nu dus staat tegenover zijn grootste rivaal Rafael Nadal dit is de wedstrijd ja, waar het om gaat de afgelopen jaren. Natuurlijk, je hebt Djokovic, je hebt Andy Murray. Maar de wedstrijden Nadal-Federer, dat zijn toch de wedstrijden waar, uh, waar ja, toch meer, iets, altijd iets meer van verwacht wordt. En waar altijd ietsje meer naar uh, wordt uitgekeken. Nadal, de laatste drie wedstrijden gewonnen van Federer. Alle drie uh, dit jaar. Dat zou dan in het voordeel zijn van uh, de Spanjaard. Hij heeft zojuist uh, zijn service game gewonnen. Het is dus 1-1. Uh, maar ja, toch aan, voorafgaand aan dit toernooi waren er ook wel wat twijfels over Nadal. Hij kwam uit Parijs, verloor daar in de. De halve finale van Ferrer. Ja, en de vraag was toch wel. Kan hij op het snelle hardcourt, het snelle indoor hardcourt goed uit de voeten. Nou heeft hij in de groepsfase laten zien. Gewonnen van Ferrer. Gewonnen van, van Vrinka en Berdig. Ja, en dus ja, met een federer in deze vorm. Die wel goed speelt. Kun je er eigenlijk niet zo heel veel van zeggen. 50-50 is het denk ik de kansen op voorhand. Het is 1-1 in de eerste set. We gaan nog eventjes naar Bas Ticheler. Willems komt, PSV. PSV komt, dat met 1-0 voor staat door die goal van Locadia van zo even. Maar de aanval wordt door Nak afgeslagen in de extra tijd van de eerste helft. Locadia laat de bal dan helemaal aan de linkerkant over de zijlijn rollen. In de wetenschap dat dat wat tijd oplevert. Want ja, 1-0 de rust in, dat is prima natuurlijk. Ingooien voor PSV, die is inmiddels genomen. De Pai heeft de bal ingegooid en weer teruggekregen. Doet nog een circustrucje en dan zegt Wiedemeij, we gaan rusten. Het was een eerste helft die eigenlijk alle kanten wel opkomt. PSV dat euh, nou niet zo op dreef is geweest uitwedstrijd in uitwedstrijden de laatste, laten we zeggen, paar jaar eigenlijk. Heeft nu in ieder geval, laten we zeggen, het voordeel van de twijfel door halverwege met 1-0 te leiden. Locadia scoorde en dat is de stand na 45 plus 2 minuten. 0-1 dus in Breda, 0-2 staat het bij rust in Nijmegen tussen NEC en Ajax. PEC Twente is afgelopen 1-1. En er is één wedstrijd ook in de eerste divisie vanmiddag. Volendam VVV staat halverwege 0-0. Al het laatste sportnieuws. Dit is los Langs de Lijn, op Radio 1. Dat is een Nederlands beentje. Run baby run, de sh New Shining. Ja, de New Shining. De 1000 meter zit erop in Turijn bij de wereldbekerwedstrijden Short Track... De finales zijn zojuist geweest bij de vrouwen. Sebas. En daar werd uh, Jorien Tamors derde in de B-finale. A-finale zit er ook net op. Met uh, drie Koreaanse vrouwen maar liefst. En de beste werd uiteindelijk Sukhi Shim. Dat is ook wel uh, zeg maar de leading lady in Korea. Dat is de, de beste van alle Koreaanse vrouwen. Zij wint die finale op de 1000 meter. Termors dus derde in de B-finale. Moeten we nog even wachten of er nog uh, disqualificaties komen? Want er was wel een uh, incidentje in die uh, A-finale waarbij de enige niet-Koreaanse... Die, die in de A-finale reed... dat was de Chinese Li betrokken was... en de Koreaanse Park. Als daar één of meerdere disqualificaties... nog uit de bus komen rollen... en ik denk dat dat wel gaat gebeuren... dan kan Termors ook nog een plaatsje opschuiven... en zou ze dus in plaats van zevende... bijvoorbeeld zesde kunnen worden op de duizend meter. Maar in ieder geval weten we... dat ze met twee vrouwen op de duizend meter... bij de eerste 32 zitten... na het eerste van de twee weekenden... waar het er allemaal om gaat. Termors dus zo... Voor zo ruim. Jara van Kerkhoff. Die is als vijftiende geclasseerd. En dan kijk ik even verder. In de grote lijst Dan kom ik Rianne de Vries tegen op de 34ste plaats. Dat is dan net iets te laag. Want zoals gezegd, na volgend weekend, na de wedstrijd in Kolomna, dan moet je uh, bij de top 32 staan in het klassement over die twee weekenden om een plek te verdienen voor je land. Voorlopig zou dat dus betekenen, als het zo blijft zoals het nu is, dat Nederland met twee vrouwen mag gaan deelnemen op de Olympische Spelen op de 1000 meter de Chinese dame is inderdaad gedisqualificeerd... of heeft een penalty gekregen voor haar actie in de A-finale. Dat betekent dus dat Jorien Tamors in plaats van zevende... dus zesde is geworden op de 1000 meter. Maar het was niet helemaal haar weekend. Gisteren een penalty op de, op de 1500 meter. Een valpartij op de 500 meter. Vandaag dus kansloos in de halve finale. Maakt een beetje vermoeide indruk... begreep ik van de mensen die in Turijn rondliepen. Dus kortom, het was niet helemaal het weekend... van. Jorien Tamas. Het is rust bij het hockey tussen Rotterdam en Amsterdam. Het staat daar 2-0. Om half 1 begon Pekzol FC Twente. Na een ruststand van 0-0 eindigde dit in 1-1. 1-0 werd het door Fernandez en 1-1 door Promes. FC Twente heeft al vier wedstrijden op rij niet gewonnen. Stof tot napraten dus voor Arno Vermeulen en Michel Jansen... van wie men zegt dat hij de hoofdtrainer is van FC Twente. Michel Jansen, laatste kwartier hij zat je eigenlijk de hoop op de volledige winst, denk ik. Ja, aan de andere kant ook wel in je achterhoofd de, de counter. Dus uh, ja, je ziet gewoon uh, gedurende de wedstrijd dat, uh, dat Zwolle het vrij compact van achteruit oppakt. Wacht op momenten, op fouten. Nou, daar hadden we gedurende een groot gedeelte van de wedstrijd hadden we daar moeite mee. Maak uiteindelijk ook een fout. En je ziet dat ze nou heel snel zijn en die bal lag er uh, direct naar rust in. Wat heel vreemd was, was, uh, was na de 1-0 dat die wedstrijd in één keer open ging worden. Dus wij uh, had hadden toen het gevoel, nou, nu zal het nog compacter worden. En nog meer vanuit de omschakeling. Zeker toen ze, toen ze ook nog aanvallend met snelheid gingen wisselen. En, eigenlijk werd die, werd die wedstrijd ineens heel open. En ja, als je dan puur kijkt naar de eindfase... Ja, was het niet, uh, niet onlogisch geweest als we de winnaar nog hadden gemaakt. Ben jij tevreden over zo'n zo periode van de afgelopen weken? Jullie halen weinig punten. Pak ze allemaal eens bij elkaar. Wat vind je? Hoe ver zijn jullie? Hoe gaat het nou, je ziet dat het met vallen en opstaan gaat. En uh, we wisselen hele goede, goede momenten in wedstrijden. Wisselen we af met, uh, met hele matige. Nou, en als je dan praat ook over helften. Dus goede helften met, met slechte helften. Ja, vandaag was het uh, was een wedstrijd waarin we ja, echt geduld moesten gaan opbrengen. Je wist gewoon, uh, er zijn meerdere ploegen hier uh, de Bietenbrug op gegaan. Dus, uh, en je speelt gewoon tegen een goede ploeg. Echt een ploeg die durft te voetballen. Dus uh, ja, dan is het een kwestie van durf je dat geduld te bewaren? En ga je die foutjes niet maken? Nou, dat hebben we vandaag dus bij fases wel gedaan. En uh, ja, als je dan kijkt zeg maar, helemaal terug, uh, is, is het gewoon denk ik belangrijk dat wij als, als groep daarin stabieler worden. En uiteindelijk ja, moet je dit soort wedstrijden spelen. Ook die wedstrijden die we hiervoor hebben gespeeld, om, uite om uiteindelijk beter te worden. En ja, we geven ook iedere keer aan, het is een hele jonge ploeg. We kunnen ontzettend veel, maar we zijn ook nog heel kwetsbaar. Nou, en uiteindelijk hebben we dit soort wedstrijden nodig, wat ik net al aangeef, om, om ons door te kunnen ontwikkelen. En volgens mij zijn we daar prima met z'n allen mee bezig. En het feit dat dat je veel punten kost, lig je daar niet wakker van? Ja, tuurlijk lig je daar wakker van. Ik heb, dan, ik heb vorige, keer, vorige keer ook aangegeven... we betalen op dit moment best wel veel leergeld. En uh, ik vind dat niet van toepassing op vandaag. Want uh, uiteindelijk over een hele wedstrijd... waren wij de ploeg die, die, denk ik... gewoon vanuit intentie wat meer naar voren willen spelen. Naar Zwolle wat meer vanuit, vanuit de omschakeling. Uiteindelijk, als je dan kijkt naar een hele wedstrijd... dan, uh, dan kun je leven met, met een punt... en kun je eigenlijk je team uh, alleen maar complimenteren. Dat is uiteindelijk na de 1-0 achter... met de wedstrijden die we hiervoor hebben gespeeld... Ja, erin zijn blijven geloven. En uiteindelijk... Uh, het recht hebben kunnen zetten middels een, uh, middels een gelijkmaker. Dat zei Michel Jansen van FC Twente na de 1-1 bij.. Back. De Russische zwemster Julia Efimova heeft bij de wereldbekerwedstrijden Korte Baan in Tokio het wereldrecord op de 50 meter schoolslag aangescherpt. Ze tikte aan in een tijd van 28,71 en bleef daarmee negen honderdste van een seconde onder het oude record dat stond sinds november 2009 van de Amerikaanse Jessica Hardy. Inge Dekker veroverde een bronzen medaille op de 50 meter vlinderslag. Zij finishte achter de Zweedse Sarah Sjöström en de Japanse Yuka Kato. Dit is Radio 1. Het is bijna half vier, Mark Visser. Nederlandse hulporganisaties zijn inzamelingsacties begonnen... voor de slachtoffers van de orkaan Hayan in de Filipijnen. Het Nederlands Rode Kruis heeft giro nummer 7244 opengesteld... en core deed mensen in nood, giro nummer 667. Ruim 4,5 miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Volgens de officiële cijfers zijn er 1200 doden... maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger.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 AWB ah, WBN verkeersinformatie files op de A1 Apeldoorn en Hengelo. In beide richtingen tussen Badmen en Lochem 3 kilometer. Hij heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A1 richting Amsterdam bij knopend Hoevelaken... 6 kilometer door werkzaamheden. Op de ring van Amsterdam, de A10, tussen knooppunt Koenplein en Westpoort 2 kilometer. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft Noord 3 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Een volgepakte O2 Arena kijkt naar de twee beste tennissers van in elk geval het afgelopen decennium. De rest vol jij maar in, Mark. Ja, en uh, ik denk dat een heel groot gedeelte van de O2 Arena hoopt dat uh, Roger Federer hier uh, vanmiddag gaat winnen. Is toch wel de favoriet bij het uh, Londense publiek. Niet alleen vanwege zijn tennis, maar ook omdat het in de afgelopen jaren, in die periode dat hij al tennis altijd een ongelooflijke gentleman is uh, geweest op de baan en uh, buiten de baan. Ja, en dat spreekt uh, de Britten heel erg aan. Vijf games zijn er inmiddels gespeeld. 3-2 in het voordeel van Roger Federer. En we hebben zojuist in de derde service game van Nadal pas het eerste puntverlies gezien van de Spanjaard. Zijn eerste twee service games... Ze haalden niet op uh, nul binnen. Nou, Federer staat ook heel erg goed te serveren. Dus uh, de twee zijn aan elkaar gewaagd. Federer, al zes keer winnaar van dit toernooi. Hij doet voor de twaalfde keer mee. Ja, en hij heeft elf keer de halve finale gehaald. Een ongelooflijk mooie statistiek van de Zwitser. Ja, die dus op jacht is naar zijn zevende eindoverwinning hier tijdens dit uh, eindejaarstoernooi. Niet in Londen, het is ook een tijd in Shanghai gespeeld. Maar goed, hij kan het toernooi voor de zevende keer, kan hij het winnen. Uh, wat ik aan het begin al zei, dat geldt nog steeds. Federer wil de punten kort houden, wil uitdelen met zijn vrouw. Voorhand. Uh, zeker ook in zijn eigen service games van Federer is dus niet alleen zijn service belangrijk, maar ook de tweede bal die hij slaat. Hij moet het initiatief pakken, want we hebben al een paar keer gezien dat als hij de rally aangaat met Rafael Nadal, ja, dat dan de punten naar uh, de Spanjaard gaan. Zo heeft uh, Nadal het natuurlijk het liefst: uh, rally spelen voor zover uh, dat gaat op uh, dit, uh, snelle, deze snelle ondergrond in de O2 Arena. En nu Federer toch wat, uh, of moet ik zeggen, Nadal toch wat onder druk in zijn eigen service game. Het is uh, 30 gelijk na een goede return van uh, Federer. 3-2 dus in en het voordeel van de Zwitser. Misschien krijgen we in deze game wel de eerste break van de wedstrijd. Ajax beleeft een heerlijk weekje. 1-0 werd het tegen Celtic en in Nijmegen wordt NEC opgerold. Ik hou het op het nulletje of 4. Ja, daar zou je zomaar gelijk in kunnen krijgen. Maar het zou ook gewoon rustig bij 2-0 kunnen blijven. Als Ajax besluit niks meer te doen. Wat ze een groot gedeelte van de eerste helft ook gedaan hebben, tenslotte. En uh, NEC, net zoveel kan als in de eerste helft. Namelijk ook uh, heel, helemaal niks. Maar er is in ieder geval een kleine ingreep geweest. Oei, Smofs. Trapt hij trapt daar volledig langs de bal. Hij redt zichzelf een beetje. Dat zag er bijzonder knullig uit. Maar nog niet zo knullig als Breuer in de eerste helft. Die is dan ook uit zijn leider verlost. Die is in de kleedkamer achtergebleven voor hem in de plaats gekomen. De Iraner Jahan Baks. Dat betekent in ieder geval een boel rennen vanaf de rechterkant. En centraal achterin Paulson die naast Smovs is uh, gaan uh, komen spelen. En NEC dat al twee schietkansen heeft geprobeerd te krijgen. In ieder geval in de beginfase van die tweede helft. Nu de bal opgepikt op het middenveld door Serrero. Kolwijk zit er tussen. Uh, houdt de bal binnen omdat Serrero er als laatste aan zit. En dus kan Ajax doorvoetballen. Vanaf de linkerkant op de helft van NEC. Kolwijk loopt scheun ondersteboven. Het mag, dus neemt NEC de bal over. Jahan Baks aan de rechterkant tegenover Boilersen Is aan de bal niet zo handig. Positioneel is hij best goed. Nu levert hij de bal eigenlijk in eerste instantie in. In tweede instantie komt hij toch bij Jantje. Maar is Dens veel sneller bij de bal. Het leek wel alsof Jantje die bal eigenlijk... Die wilde voorgeven. En uh, dus even te lang wachten. En de, en de kans gaf aan Denzel om die bal over de zijlijn heen te schieten. Nou, dit belooft weinig goeds voor het begin van de tweede helft. 48 e minuut. Ajax Leid 2-0 in Nijmegen. Ook de short track mannen doen nu de finales van de 1000 meter... met Shinky Knecht in de B-finale, Sebas. Hij reed hem wel heel mooi, hoor. Hij wint hem trouwens, die B-finale, Shinky Knecht. En hij liet toch zien dat hij tactisch goed kan rijden... en dat hij toch een fenomeen is, hoor. Buitenom, binnendoor, hij zoekt de gaatjes. En als er ook maar een concurrent is die even een klein beetje uitwijkt... Hup, dan komt hij daar tussendoor. En Sienkie Knecht is echt een Nederlander die hoge ogen kan gaan gooien... als hij straks, na nou die knieblessure, helemaal weer 100% fit is. Eind of begin februari, half februari in Sochi bij de Olympische Spelen. Wint dus de B-finale, betekent ook dat we nu, terwijl de A-finale nog gereden moet worden... in ieder geval al kunnen zeggen dat Nederland er op die duizend meter bij de mannen... prima voor staat met het oog op die internationale startbewijzen. Want Knecht niet alleen ruim bij die eerste 32 aprils, maar ook op de... 13e plaats. En Freek van der Wart op de 16e plaats. Maximaal drie rijders kunnen een plek verdienen voor hun land. Dus dat betekent dat het er gewoon naar uitziet. dat als het volgende week, tenminste in Colonna ook zo goed zal gaan met Nederland. dat Nederland met drie rijders mag gaan deelnemen. op de 1000 meter bij de heren op de Olympische Spelen. En dat is toch wel wat anders dan bijvoorbeeld. toen men acht jaar geleden in Turijn was. daar de Olympische Spelen werden vreden. er twee Nederlanders überhaupt maar meededen mee deden bij de heren. Kerstolt en Juffrouw. Toen was het short track nog een amateuristisch gedoe in Nederland. Dat is verleden tijd. Tegenwoordig gaat het er veel beter aan toe. Inmiddels is de A-finale onderweg. Daar moeten nog vijf ronden gereden worden. Een de dijk van een finale. Het is uh, Rusland tegen Canada. Twee Canadese Olympisch kampioen Charles Hamelin met zijn landgenoot Olivier Jean. Die laatste rijdt achteraan. Hamelin rijdt op dit moment op kop. Tegen de echte Rus Grigorov en de neprus om het zo maar te noemen... De de importrus Victor aan. Rusland versus uh, uh, Canada. Dus in deze finale. Laatste twee ronden op de duizend meter. Nog altijd Charles Hamlet aan de leiding. Hij was het uh, die uh, de uh, short track hall in Vancouver in vuur en vlam zitten. Met prachtige races bij de vorige Olympische Spelen. Leidt nog altijd. Houdt de deur dicht voor de Russen. En dan probeert een van de Russen het nog. Dat was Victor aan het in de laatste meters. Maar die komt uh, niet meer eraan. En dus gaat de winst. In deze wereldbekerwedstrijd naar Charles Hamlet voor Victor aan. En eindigt uh, Shinky Knecht dus op de vijfde plaats. Maar wat belangrijker is, drie Nederlanders dus ruim bij de top 32. Als het volgende week in Colombia net zo goed gaat... gaan er drie Nederlanders op deze uh, afstand naar de Olympische Spelen. Nak PSV, Bas Ticheler. De tweede helft is begonnen. PSV staat dus met 1-0 voor in Breda... door die goal van Locadia vlak voor rust gemaakt... Voor seizoen van PSV hier met 6-1. Toen met die uitslag was het ook wel uitgelachen ook, want toen het in die wedstrijd Luciano Narsing op een ongelofelijke tuin toen. Wedstrijd in december. Narsing, zoals u weet pas net weer terug, dus dat is tien maanden geleden. Die zal er blij mee zijn, maar er ook nog wel even aan hebben teruggedacht. Tegelijkertijd, het veld is vervangen hier in Breda. Dat ziet er wel een stuk beter uit. Dus daar hoeft hij geen angst meer voor te hebben. PSV krijgt een hoekschop in de openingsfase van het tweede bedrijf. Daar zie ik, zeg ik er van tevoren, maar even bij helemaal niets van, omdat er namelijk 26 mensen die nog aan de koffie zaten. Die uh, lopen nu langs mij en ik zie nu dat de hoekschot blijkbaar genomen is. En blijkbaar Nak is uitverdedigd. En dat Sarpong de bal heeft, die kan ik wel herkennen. Die verspeelt hem aan Toyvonen. En als die mevrouw nu een heel klein pasje opzij doet, zie ik dat die paast naar Maher. En die gaat van afstand schieten. Dan schiet een metertje naast het doel van Terauwelaar. Die dus nu tegen het laatste restje zon inkijkt. En uh, daar misschien in de eerste minuten van de tweede nog wel wat last van heeft. Ik heb dat toch merkwaardig gevonden dat NAC in laten we zeggen, de eerste 5, 6, 7, 8 minuten van de wedstrijd wel bereid was om te schieten op dat doel van Titon. Die daar echt last van gehad moet hebben. Maar eigenlijk in het resterende deel van de eerste helft toch te weinig geprobeerd heeft daarvan te profiteren. Zoals gezegd, de 1-6 van vorig jaar was bijna een trendbreuk toen PSV hier weer eens won. Want in de vier seizoenen daarvoor heeft NAC thuis van PSV gewonnen waarmee maar is aangegeven dat PSV toch nog helemaal niet gerust erop kan zijn. Dat het hier vanmiddag allemaal goed gaat aflopen. 47 minuten ruim onderweg. 0-1 de stand. Een uh, vrij schop van Seuntjes die... Niet op het hoofd komt van Poupon, wel op het hoofd van Bruma. Die kopt de bal weer richting de middenlijn. Daar wordt hij weer opgepikt door Nak. Seuntjes opnieuw. Zet nu Leuling aan het werk. Klein dribbeltje Lulling. En wat ruimte aan de linkerkant. Poupon wil de bal op de rand van het strafgebied. Die krijgt hem ook. En wil hem met de binnenkant van de voet. Geplaatst in het doel duwen. In de hoek. Maar het geeft er zo weinig kracht aan mee. Dat het eigenlijk voor PSV makkelijk te verdedigen is. Daar staat er altijd wel een voet van de verdediger tussen. Rickickie ontvust nu. Poupon de bal. Zou daar in de ogen van de fans hier. ...hoorbaar een overtreding bij hebben gemaakt... ...maar daar wil Wiedemeijer niet aan. Zo mag PSV uitverdedigen, maar ook dat... ...loopt eigenlijk niet goed af, want Nak heeft de ballen weer terug. 48 minuten onderweg, 0 voor Nak, ...1 voor PSV. Rustanden rust bij het hockey in de hoofdklasse voor mannen. Oranje-zwart Hurley staat 2-1. Laren Kampong is bij rust al 3-3. Pinoké Denbos staat 2-1. Tilburg Bloemendaal 1-1. En HGC doet voorlopig goede zaken thuis tegen Schaarweide... ...want het is daar 3-0. En dan gaan we terug naar Rotterdam-Amsterdam... ...met Tim Steens. 4 minuten gespeeld in de tweede helft en Rotterdam staat nog steeds met 2-0 voor. Het krijgt nu een strafcorner om te kijken of daar 3-0 van gemaakt kan worden. En ik heb in de rust even bij de collega's van de televisie gekeken in de wagen... Eh, naar de beelden van de overtreding van Valentin Verga op Seffi Van As. Ja, en het is een hele dubieuze overtreding, want hij zwaait een beetje met zijn stik. Zeg maar. Niet echt bedoeld om Seffi Van As te raken, de zoon van de bondscoach. Maar eh, de stik van Valentin Verga zwaaide wel zo ver door... Dat hij de mond raakte van Sefi van As en daar vlogen maar liefst zeven tanden uit. En uh, ik sprak even bondscoach Paul van As die natuurlijk uh, begaan is met zijn zoon. Zij zijn samen naar het ziekenhuis nu om te kijken of er gerepareerd kan worden. En toen vroeg ik aan Paul Van As, heeft hij geen gebiedje in zo'n gemondbeschermer? En toen zei Paul, nee, dat draagt hij nooit, speelt hij nooit mee. Ja, en dat is natuurlijk heel dom op dit niveau, dat je geen gemondbeschermer uh, draagt. Maar goed, uh, Valentin Verga, dus die rode kaart. En Seffi Van As naar het ziekenhuis, zeven tanden eruit. En uh, nu op dit moment krijgt Rotterdam weer een strafcorner. Maar die wordt verprutst door Jeroen Hertsberger. die schiet de bal naast. Dat betekent dat we hier gewoon doorgaan met die wedstrijd. Na die rode kaart van Valentin Verga. Dat houdt de gemoederen behoorlijk bezig hier in Rotterdam. Maar het staat wel 2-0 voor de thuisvloeg. In de wedstrijd in de eerste divisie is er 1-0 van het scorebord af... want Volendam VVV staat na 50 minuten 0-1. jouw jeugd dit. Zit het ook in je DNA? Nou, het staat in mijn uh, cd-rekje. En het staat op mijn Spotify. Ja, geweldige plaat. Visions. Ja. Er staan alleen maar goede nummers op. Stevie Wonder, Higher Ground. We gaan naar uh, Breda, NAC PSV. De afgelopen minuten is de hoofdrol gespeeld door de heren Depay en Willems. Waarbij Depay een uh, paar minuten geleden met een werkelijk fenomenaal trucje zijn tegenstander voorbij snelde alsof hij er echt niet stond. Dat zijn trucjes waar je op de Playstation vier knopjes tegelijk voor moet indrukken. En dan ook nog dat pookje naar boven en dan heel snel naar beneden moet doen. Zoiets. Maar het schot uiteindelijk nadat de Pais in actie eigenlijk niet zelf kon vervolmaken van Willems ging ruim over. Terwijl we nu eerst maar tussendoor als een soort bijzin even gaan kijken naar een vrij schop voor Nak, Is die bijzin dan belangrijk? Dat zou maar zo kunnen. Het is 1-0 voor PSV. 54 minuten. Buiten achter de rechterkant voor een doel. Oh, wat een kans! Wat een kans! Een uh, vrije kopkans voor Poupon. die de bal vanaf een meter of vijf... Echt gewoon vol op zijn knikken krijgt. En eigenlijk niet in de weg wordt gelopen door al te veel PSV's. Want er staat er wel een voor hem en een achter hem. Ja, het is daar zo druk. Staat altijd wel iemand. Maar hij krijgt echt aan beide kanten een centimeter of 30. Vrije kopkans. Maar over. Dat was de grootste mogelijkheid voor Nak. En zo is de bijzin voorbij. Maar was hij dus bijna wel degelijk belangrijk. Waar waren we gebleven bij Depay en Willems. De kans voor PSV dus, waar Willems uiteindelijk overschoot. Willems die een minuut later de fout in ging door de bal zomaar tekort terug te spelen. En even een aanval van Nak Perica over het hoofd had gezien. Maar zo snel terug was in zijn eigen strafhoek om Perica uiteindelijk daar alsnog met een goede sliding van de bal te zetten. En toen was het weer de beurt aan de Pai, die dit keer vanaf de rechterkant met een solo begon. 2-3-4 tegenstanders voorbij liep en de bal millimeters voorlangs schoot. En zo is er wel het een en ander te doen in de tweede helft. Nu kijken we naar de andere kant waar Sarpon een bal heeft gekregen van Buis. En nak weer aanvalt. De bal door Willems wordt weggekopt. 55 minuten onderweg. 1-0 de voorsprong van PSV. Goal Locadia. De slotminuut van de eerste helft. PSV heeft in het begin van dit tweede bedrijf de indruk gewekt dat het de boel naar zijn hand wilde zetten. Maar is toch tot de conclusie gekomen in de laatste minuten dat dat niet zomaar gaat. En dat NAC op zoek is naar de tweede adem om zichzelf echt weer in de wedstrijd te zetten. Het is nog niet gedaan, dat roep ik graag. Dat is ook vandaag echt zo. Want NAC wil nog wel. Het is 0-1 in Breda. NSC Ajax, Frank, gooit NEC de, de beukte niet even in. Degradatievoetbal is hun lot... Ja, maar de NSC heeft geen elftal voor iets met beuk in En uh, dus uh, heb je uh, ja, een probleem als je achter staat. Hou uh, ik uh, even. Ja, maar die mag niet. Dat is een beetje het aparte van hem in deze wedstrijd. Helemaal in het begin. In, zeg maar in de eerste vijf minuten krijgt hij twee keer met Kuipers te maken. Eerst even deze kans meepikken. Ja, Han Baks. Als het überhaupt ooit een kans wordt aan de linkerkant. Hij uh, moet eerst nog even Veldman voorbij. Dat wordt al een helse klus. Het lukt hem wel trouwens. Hij gaat de achterlijn halen. Voorzet geven. Eens kijken of hij bij Rex aankomt. Nee, Palsen ingevallen. Zojuist voor Blind uh, werkt de bal weg. En dan is het uh, probleem voor Ajax ook voorbij. Kan het zelf uh, het lege middenveld over gaan steken. Maar die Higden en Kuipers... Uh, Kuipers gaat nu een vrije trap voor Ajax geven. Die kan in de, deze wedstrijd voor wat betreft het nec publiek niks meer goed doen. In het begin van de wedstrijd dus twee keer met Higden aan de stok. Omdat Higden niet helemaal nodig, maar ook niet zo verschrikkelijk hard doorliep op een tegenstander. Raakte hem uh, niet of nauwelijks, maar wel twee keer Kuipers. Hallo, nou is het klaar. En net in de tweede helft maakt hij een keurige, stevige, maar wel een keurige sliding op de bal... En krijgt hij, omdat hij uh, teruggefloten wordt, wordt Higden boos. En dan krijgt de Engelsman uh, geel, omdat hij boos wordt van Kuipers. Dus Kuipers was een beetje op zoek naar uh, de spits van NEC. Die dus wel de beuk erin wil gooien, maar het nu al niet meer kan. En het ook al een hele tijd niet mocht van uh, de scheidsrechter. En de rest, dat zijn gewoon uh, voornamelijk lieve jongens. Koolwijk wil nog wel eens een tikje uitdelen, links of rechts. Maar dat is meer een stiekem met tikjes uitdelen. Niet eentje van de grove als het even echt niet uh, nodig is. Maar om even te laten zien aan je ploeggenoot dat er wat extra's gevraagd wordt. Zo eentje heeft de NEC niet vrije trap voor Ajax. Genomen, ingeleverd achterin bij Smofs. NEC op de counter. NEC opvallend veel balbezit in deze tweede helft. Dat mag van Ajax. Dat van plan is zo min mogelijk energie in dit duel nog te steken. Met die 2-0 voorsprong voorlopig uh, achter de hand. De kant nu wel over links via Rex. 16 in en uh, twee tegenstanders voor zijn neus. Dus moet hij hem terugleggen in de richting van uh, Vermel. En nog nog verder naar achteren. Naar Conboy centraal op het middenveld. Dan is Ajax massaal terug. Massaal op één man na. Alleen Siem de Jong staat nog in het punt van de aanval. En NEC via Bessie dan maar de lange bal uh, hanteren. Naar Koolwijk bal terugleggen. Higden, dat is 20 meter van de goal. Dat is een beetje te ver voor hem om uh, te gaan schieten. Dus moet die bal naar de zijkant. En dat lukt uiteindelijk ook wel. Vermel kan dan, dan naar binnen trekken. NEC heeft Ajax nu vastgepind op de uh, helft. Maar uh, uh, uh, uh, het leidt uiteindelijk helemaal nergens toe. Kabessi. dan nog maar eens een bal diep. Misschien nu dan. Als uh, daar Jahandbaks uiteindelijk buitenspel uh, wordt gegeven. Jahandbaks vindt van niet. Het NEC-publiek vindt massaal ook van niet. Maar dat vindt het scheidsrechters trio sowieso vandaag helemaal niks. 63 hm. minuten hebben we gespeeld. NEC staat met 2-0 achter tegen Ajax. En uh, helaas, het scheidsrechters kan hier niks meer goed doen voor het publiek. Wat kunnen de hockeyers van Amsterdam nog in Rotterdam, Tim? Weinig, want ze staan met 3-0 achter inmiddels. Het was Björn Kellerman die een lange paas van Sjoerd Gerrits, uh, ja goed uh, verwerkte... en uh, vlak voor keeper uh, Dirk van Essen de bal in het net uh, pushte. En dat betekende 3-0. Kan Amsterdam nog iets terug doen? Nou, ze hebben net een vierde strafcorner gekregen. Maar ja, dat is het manken van Amsterdam. Ze hebben geen strafcorner. Het was dit keer Robert Tiggers, maar die pusht de bal naast. Nee, ik denk dat de wedstrijd gespeeld is dat Rotterdam deze wedstrijd gaat winnen... want er is nog 20 minuten te spelen en ze staan 3-0 voor. Eindfase eerste set tussen Nadal en Federer, Mark. Ja, en één break hebben we inmiddels gezien. breek in het voordeel van uh, Rafael Nadal. Hij staat nu op een uh, 5-4 voorsprong. En serveert uh, voor de winst in de eerste set. Geweldige rally op dit moment. 15-30 op de service van Nadal. Belangrijk punt dus uh, voor Federer. Kan hij op uh, 15-40 komen? Dat is de vraag. Belangrijk punt natuurlijk ook uh, voor Nadal. Hij moet hier op uh, 30 gelijk zien te komen. Om de druk zo'n beetje bij zichzelf uh, weg te nemen. Geweldige rally. Van links naar rechts gaat het. Er is uh, weinig over te zeggen over deze rally nog. Een vertragende slice en nu van uh, Rafael Nadal, Federer die probeert te scoren met zijn voorhand en die doet dat nu ook. Geweldig uithaal van de Zwitser en dat betekent 15-40 en dus twee breakkansen voor Roger Federer om terug te komen in deze, in deze game en dus in de set. Ja, Federer niet zijn eerste breakpoints die hij krijgt. Dan laten we even snel teruggaan naar de zesde game. Toen had hij ook drie breakkansen op de service van Nadal. Nou, twee werden er door Nadal goed weggewerkt. Maar één verprutste Federer. Hij had daar de break op zijn record. Ook een voorend, een hoge voorhand die hij langs de lijn had kunnen slaan. Ja, hij sloeg hem veel te lang. Nadal hield vervolgens het game. En brak Federer zojuist bij 4-4. Slechte game daar van Federer. Mist een paar keer zijn eerste service. Kwam een keer inlopen naar het net met een slice backhand. Ja, en je kan veel dingen doen ...tegen Rafael Nadal, maar niet slicen... ...niet het tempo uit die rally halen... ...want ja, dan geef je Nadal veel te veel tijd. Federer moet blijven spinnen, moet tempo blijven maken... ...en dat doet hij nu met zijn voorhand en met zijn backhand. De voorhand van Nadal gaat dan uit... ...raakt de bal niet helemaal lekker... ...en dat betekent uh, de re-break... ...terwijl de eerste set uh, gespeeld leek te zijn. Federer twee tikjes achter elkaar... ...eerst zelf niet gebroken... ...en toen werd die gebroken... ...maar hij herstelt zich heel erg knap... ...net zoals hij dat gisteren deed... ...in die laatste groepswedstrijd... ...tegen Juan Martín del Potro de set nog altijd niet gespeeld. Er zijn tien games gespeeld. Het is 5-5. Bas Stichelen ziet geen goede, maar wel een spannende wedstrijd. Nak psv Ja, zeer zeker. Nak heeft de tweede adem gezocht en gevonden. Het is nog 0-1 na ruim een uur. Maar PSV staat eigenlijk al een poosje op de eigen helft. Waar Nak nu een vrij schot mag nemen. En maar eens kijken of dat dan voor gevaar gaat zorgen achter de bal. Ja, dat heeft allemaal niet zo heel veel zin. Poepon. Voordat de naam überhaupt gevallen was, denk ik dat Poepon dacht, zeg het maar niet... Want hij schiet de bal ongeveer 14 meter over. Daarvoor zat nog wel een aardige kans. na wel een goede actie van Poupon trouwens. En, eh, Poupon die namelijk op de achterlijn ongeveer stond. En nog twee PSV'ers voorbij ging. Zich er eigenlijk langs frommelde En uiteindelijk de bal afleverde op de rand van het strafgebied bij Sarpong. Die ook maar een centimeter of tien schoot. Dat er nu gewisseld gaat worden. Oudspeler van Nak Jozefson Gaat in het elftal komen aan de kant van PSV. Dus tegenwoordig uiteraard. En wie gaat er dan naar de kant? Narsing. Want dat weten we van hem, die heeft uh, na zo'n lange problemen met zijn knie. Die hij dus zoals gezegd hier verdraaide in december van vorig jaar. Nog niet het vermogen om toch elke keer weer, zeker niet als er ook nog een Europese week tussen zit. Een hele wedstrijd te spelen. Dus ruim een uur. En bedankt voor de moeite. Het trainingjasje aan en vervangen door Jozef zoon. Terwijl Maher nu kan pasen naar Arias. En wat heeft hij hier ruimte zegt de rechtsback van PSV. Wordt dit uh, de 2-0. Arias gaat schieten en doet dat dan ook weer veel te gehaast. Want waarom heb je nou niet oog voor anderen? Er staan er van PSV drie klaar. Die nu ook echt als Arias terugloopt een beetje boos om zich heen kijken. Of ze nou De heten of Toivonen of Locadia. Die staan daar echt niet voor niks. Maar Arias had er geen, hoofd, geen oog voor. En jaagt de bal hoog over het doel. Zo mag al wel blijken. Na nu 62 minuten dat er dus wel voldoende gebeurt in Breda. Waar Locadia alweer gepaast heeft en de paai overneemt. Die komt tussen twee man in, uit. Maar dat zegt hem allemaal helemaal niks. Geeft de bal nog mee aan Locadia. Locadia, goede schietkans. Een redding van Terauwelaar. De bal blijft hangen in het strafschopgebied. Omdat Terauwelaar de bal bokst. En bijna voor de voeten van Jozefzoon. Uiteindelijk wordt die bal door Kenny van de Weg weggetrapt. En uh, zit Nack plotseling weer even in de zorgen loopt de aanval van PSV. Merkwaardig nog altijd door via De Paai, die van grote afstand wil schieten. Maar de bal tegen Drost opschiet. Opnieuw stuitert op die bal dan weliswaar weg van het doel. Maar wel weer voor de voeten van de PSV'er. Wordt er een overtredingje gemaakt door Seuntjes In het duel met Lokadia krijgt PSV daar een vrije schop. Het is uh, niet goed. Maar dat weten we inmiddels in de Eredivisie. Daar zijn we wel een klein beetje aan gewend geraakt. Het is wel spannend. En het kan echt alle kanten op. Het is een uh, aantrekkelijk duel. 0-1 voor de duidelijkheid. NEC Ajax, Frank... Ja, We hebben niet allemaal geluk, zullen we maar zeggen. 68 minuten onderweg, 2-0 voor Ajax. En uh, dat is het wel zo'n beetje voor wat betreft de, de spanning in uh, deze wedstrijd. Ajax speelt inmiddels de, de bal weer rond en doet dat via Klaas aan de rechterkant. Draait gemakkelijk weg bij zijn tegenstander, want die is er niet. Die is er nu wel, Conboy. dus gaat Ajax weer achteruit via Paulsen. En dan uh, centraal achterin Veldman. Serrero komt de bal ophalen op eigen helft, legt hem dan terug op Sillessen. De keeper die tot nu toe één keer handelend heeft moeten optreden. Dat prima deed. Het was heel erg lang geleden. Helemaal in het begin van de wedstrijd. 60 minuten geleden, zeker. En nu de bal achter de verdediging van de NEC gegooid. Daar opgevangen door Siem de Jong. Bij de tweede paal komt Fischer juist ingevallen. Palsen legt hem dan pan klaar voor Klaassen. Maar pan klaar is niet goed genoeg. Dus Klaassen legt hem nog iets beter neer. Wegkans in eerste instantie dan in ieder geval. Even combineren met de Jong. Dan opnieuw Klaassen. Nu aan de rechterkant. De man voor de paas. Bij de tweede paal. Daar is de Jong. En Lat. En dan bij de tweede paal Fischer Die kijkt. Uh, alleen maar naar de bal. Kan daar verder niks mee. Want de bal is te ver weg. Serrero dan ondersteboven gelopen. Maar kan wel door. Ondanks de overtreding van Janscher. Nog een keer die bal bij de tweede paal neerleggen. Dan kan Sim de Jong springen wat hij wil. Dan kan hij never ever bij. En dus gaat hij uiteindelijk over de zijlijn. En kan NEC gaan ingooien. Als Ajax zin heeft. Dan kan het hier echt heel dik winnen. Maar Ajax heeft niet zoveel zin. Dus is het pas 2-0 na 70 minuten. Wie heeft het laatste woord in de eerste set, Mark? Ja, dat is nog niet te zeggen, Henry. Wat we wel zojuist hebben gezien is de derde break op een rij. Eerst was er de break voor Nadal, toen de break voor Federer. En nu zojuist bij een stand van 5-5. Weer een break in het voordeel van Rafael Nadal. Ja, die, die, die, die met die zware topspinballen de backhand van Federer bestookt. Zo kennen we het, zo speelt hij al jaren tegen Federer. Federer probeert die ballen dan te spinnen. Hij moet ze ook spinnen. Hij moet dat tempo hoog zien te houden. Maar dat is zo ontzettend lastig om te doen. En als de bal dan ietsje korter komt, als je die backhand dan niet makkelijk wegkrijgt. Ja, Dan grijpt Nadal meteen het initiatief. En dan probeert hij te scoren met, met zijn voorend. Het is dus weer een breekvoorsprong voor Rafael Nadal. Net bij 5-4. Ze veerde hij voor de winst in de eerste set. Hij gaat dat zo dadelijk bij een stand van 6-5 opnieuw doen. Rotterdam, Amsterdam. Tim Steens. Ja, Amsterdam doet iets terug. Ik weet niet of het genoeg is, want uh, het is nog een kwartier te spelen. Maar het is 3-1 geworden. Het was de vijfde strafcorner voor Amsterdam. Dit keer geen rechtstreekse push, want dat ging de eerste vier keer niet goed. Maar een variant via Robert Tiggers kwam de bal bij Mirko Pruiser, Die tikte de bal achter Pirmin Blaak. en zo is het 3-1. We zijn nog een kwartier te spelen, maar ik denk dat Amsterdam te weinig tijd heeft nog. Het voetbal van deze middag. Peksvolle tegen FC Twente eindigde in 1-1. NAC PSV is 65 minuten oud en staat nog altijd 0-1. Bij NEC Ajax ook nog steeds die ruststand. Er wordt maar niet meer gescoord daar. 0 tegen 2 is het. En straks om half vijf beginnen we aan Feyenoord tegen AZ. Ja, daar AZ. kijken we naar uit. Wie zou nou eigenlijk de terechte koploper zijn na vandaag? Vitesse. Ja? Ja, we spelen al uh, een paar wedstrijden leuk. Vorige week natuurlijk gewonnen van Ajax. Goed spel. Goed spel. En in de Eerste Divisie hebben we ook nog Volendam tegen VVV Venlo. Daar werd het na 49 minuten 0-1. En dat is nog altijd de stand bij die wedstrijd. We zijn zo meteen terug met de ontknoping dus van twee wedstrijden in de Eredivisie. En ook met tennis en hockey en met Short Track. De beide relayploegen van Nederland komen straks in actie in de halve finale. Tot zo.